Nederland doet vanaf vandaag mee aan de tweejaarlijkse Arctic Challenge oefening van de Finse, Noorse en Zweedse luchtmachten. De bedoeling is dat er wordt geoefend met de paraatheid van de verschillende luchtmachten. Het is een van de grootste luchtmachtoefeningen van Europa, die loopt tot 9 juni. In totaal doen er zo'n 150 vliegtuigen en 3000 militairen mee, onder wie dus ook een aantal Nederlandse.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 We gaan praten met Maike Koper van de Partij van de Arbeid over een mogelijke. Maike Koper, Maaike, that, that, that, Mogelijk hospies in Huis en <laughs> Duinen. Ger, hou je in. Uh, de duinwachter Gerald Scholter komt straks langs. En dan uh, gaan we het ook hebben over mogelijke wolven in de. Ja, ja, en, is, ja. ja. je weet het nooit, hè? Erwin Hilvers uh, komt ook langs om te praten over de uh, Theo Hilvers vismaaltijd. Mm -hmm. In het tweede uur uh, komt schrijver Pieter Waterdrinker over zijn tijd in Zandvoort.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 en dan hebben we om kort voor twaalf uh, Ineke Dolstra, die komt praten over een man, uh, Sietse Dolstra. Tekstschrijver, cabaretier, zanger. Uh, en ja. uh, ooit geplucht door uh, mijn vriend. Zeker zijn ja. allereerste plaat heb ik geplucht. Wat leuk. Bijzonder hè? Nou, daar gaan we het ja. ook over hebben. Maar goed, de eerste gast is Maike. Uh, ja. Welkom je Dankjewel. Uh, we gaan praten ja. over. Uh, of een uh, hos, mogelijk hospice in Huis in de Tuinen. Ja. Afgelopen uh, zaterdag, of nee, afgelopen dinsdag is mogelijk er. Mogelijk een... hospice in Zandvoort, als ik je mag onderbreken. Ja, mogelijk ja, in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, in Haarlem is er alleen natuurlijk. Dat is toch niet. Uh... Um, even klei, de, een klein beetje geschiedenis. In december acht, 2018 begon Alice uh, Hempenius, Hempenius met een ja. handtekeningactie. Alice, ja, ja. En daaruit is eigenlijk de eerste motie over een hospice in Zandvoort ja.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 Ja, nou, er is, er, is, er is aan de hand van die motie. Die is trouwens unaniem toen door de Raad aangenomen. Want we hebben gevraagd uh, terugkeer van die palliatieve zorg in het huis in de Duinen. En die ziekenboeg ook. Ziekenboeg hey, ziekenboeg is voor mensen die tijdelijk even uh, niet, niet, niet thuis kunnen, kunnen wonen. Logeerzorg heet logierzorg, dat eigenlijk. Ja, uh, yeah. ja. respect. Er is, zijn ja, allemaal dat is naam, meer tenen, Maar zeg maar, de ziekenboeg uh, is, is zo'n algemene term. Uh, Logeerzorg vind ik trouwens ook wel een hele mooie. Uh,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 Bond. Opleving en een soort... Uh, en het wordt een hele plezierige sfeer en omgeving. Om, uh, nou ja, om daar naar je ja, te je beginnen. Laat, uh, ja. Ja. Uh, in augustus 2019... Dat, om... dat waren dus twee dingen die ik vroeg. Ja. In die eerste motie. En diezelfde twee dingen heb ik eigenlijk weer gevraagd. In de tweede motie. En je vroeg, is er dan niks gebeurd? Ja, er is wel wat gebeurd. Want aan de hand van die eerste motie heeft de wethouder onderzocht eh, contact gezocht met Hospice Haarlem. En ook met Kennerhart eh, over het huis in de duinen. Eh, nou, Kennemerhart gaf al snel aan, eh, want de, de, de petitie die was volgens mij echt voor, door, de, door een paar duizend mensen ondertekend. Eh, dat ze toch bereid waren om die palliatieve zorg en die, die, die, die logeerzorg weer terug te brengen. En Hospice Haarlem heeft samen met de gemeente gekeken. Van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 Die, die vinden het helemaal hm. fijn als ze ja. dat kunnen regelen. Maar jij had ja. het net over die motie die af, ja. dus afgelopen dinsdag is aangenomen. Ja, he? unaniem. Weer unaniem. Maar er was, er was tussendoor ook nog een, een voortgangsmotie. Uh, nou, dat in, was, een, in, dat voortgangs was in augustus 2019. Uh, nou, dat was een rapportage van, de, van het college. wat. Ja.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 Nou, hij heeft nu een opdracht van de... Ja, hij heeft een opdracht van de, van de, nou, van van de raad. Maar goed, dat dus, was vier jaar uh, geleden eigenlijk ook al... Uh, ja, maar hij is niet verder gekomen... omdat het blijkbaar die, die expertatie ja, ja, met die ja, hospice ja, niet rondkwam. Ja, ja. Dat, ja dat, dat, daar moet je je als raad dan in schikken. Mm -hmm. hè, als ze zeggen, dat kan niet om, om, om een aantal redenen. Maar er, is, er ligt wel een afspraak om samen met elkaar te kijken naar de toekomst. Dan ben ik wel verrast als ik uit de krant lees dat er zo'n vraag is. Ja, maar goed, als hij dan zegt, ik ga er weer mee aan de slag. Nou, dat is, dat is ook de bedoeling ja. van zo. Wij moeten opletten, hè? Als absoluut. Praat. Nee, nou, jullie ja. zijn controleer het orgaan, hè? Ja, dat is, dat is dus, absoluut ja. zeker. Jij noemde ook uh, eventueel uh, wat andere mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld dat huis in de Kortverlorenstraat. Uh, nou ja, kijk, uh, goed. Niet, wij gaan natuurlijk niet... Nee, naar niet de over... Vond, uh, hè, nee, begrijp ik. Het, maar... het is niet, niet zo dat de gemeente dat even aankoopt en daar een hospice in... Dat zou uh, mooi zijn. Dat zou ja. mooi zijn, hè? Maar volgens mij... Hadden we het geld maar, hè? Nee, dat staat niet <laughs> zo. Als ik kijk naar de exploitatie van Hospice Haarlem... Die hebben veel donateurs mm -hmm. en...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 grote hoogkamers. en ja, ja. het middengedeelte, ja, er is een liftje. Het is, het is heel efficiënt verder. Maar die kamers die zijn licht. Die ja. kijken uit op mooi groen. Ja, fantastisch. Ja, ja, dat zou, fantastisch zijn, dat, dat zou je iedereen ja. wensen, ja. toch? Ja, ja, ja. Maar goed, ja, dat, dat is niet 1, 2, 3 gerealiseerd, denk ik. Dat, nee, uh, maar daarom niet. moeten we ook telkens vinger aan de pols.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 Nou, dat heeft hij beloofd, want anders zijn we weer in september. Ja. En weet je, zo, zo is er altijd wel wat. Tuurlijk wel. Uh, en ik ben, iedereen heeft de druk, dat snap ik ook allemaal. Ja. Ja. Maar we moeten vinger aan de pols houden. Ja. Ja. Maar heb jij contact toch met mensen bij huis, is het duidelijk Bij Bij maar Hart. Uh... Nou, dat, dat liep via Alice uh, Hempening. Ja, ja, oké. Okay. Zij, uh, ja. zij is natuurlijk. Uh,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 Ja, ja, ja, want een plaats van 18.000 uh, inwoners, hoeveel ja, hebben we er nu, wat ik wel, 17.000 zoveel. Ja, die mocht toch wel zo'n hospice hebben lijkt me, ja. of niet? Ja, Door, nee, ja. Uh, in Bergen maar staat er bekend er... maakt onbemind. Hè? Als in ja, ja. het verleden was het bijvoorbeeld niet eens uh, uh, duidelijk dat je bijvoorbeeld dat soort vrijwilligers ook kon, mm. kon vragen om... Uh, thuis te komen. Ja, dus dat ja. is wel... die bekendheid hebben wij toen gezegd. Dat moeten jullie opstarten. Ja, ja. Niet alleen bij, uh, bij de bevolking zo, maar ook bij de huisartsen en zo. Mm -hmm. Dat is goed doorverwijs. Nou, als ja. dat... Uh, wekker, hè? We hebben een bel. Ja, nee. We hebben een bel aan het drukken Goed. Nou, hartelijk bedankt, Mike, nou, voor het, jouw bijdrage. Nou, nou, nou, heel veel succes, succes met je te... Ja, helemaal ja, We goed. Uh, maken er een mooi weekend van. Bedankt. We gaan luisteren naar Korsby, Stils, en Young. Altijd goed jong niet hoor. Nee, jong was thuis. Blackbird. <laughs> Goedemorgen. Hey Gerard. Hey, Goedemorgen. Welkom. Blackbird singing in the of Anneke is jouw zus small and Wie zijn nes. Jong deed hier uh, niet aan mee. Nee, die is... Ik uh, dat, dat ja, weet niet klopt. dat weet, en, uh, Maar ja, Blackbird. Prachtig nummer. Dat nou, wil ik niet weten. Inmiddels. Ja. Inmiddels. Is ja, ja. aangeschoven Gerard Scholten. Uh, ja. Boswachter in de Amsterdamse Waterleiding daar, hè, Nog steeds. Ja. Ja. Nog, een nog, even, hadden we nog een jaar net over. ongeveer. Ja. Zo. Ja, en dan, uh, ja. ja, dan moet je stoppen. Ja. Dat zou ja. wel jammer zijn eigenlijk voor de ABD. Of ja. niet? Ja. Hè? Ik, dat afbouwen valt eigenlijk ook al niet mee. Dat kan me voorstellen. Ben je nu je opvolger al aan het inwerken of niet? Ja, het is wel heel leuk om dat te zeggen. We hebben nou ook een leerling boswachter hier uit Zandvoort. Wat leuk. Een vrij bekende naam is het Keur. Bluis Bluis. Dat is ook een bekende ja. Dat kan allemaal, maar Bette Bluis, Wat leuk. goed. Ja, leerling boswachter bij ons. Ja, ze komt uit een caféfamilie. Uh, van Ghegan, uh, voilà, weet Jan. je wel? Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, dus die, uh, dat is, daar is het een nichtje van. Zeg. Oh, wat ah. leuk. Wat Guus leuk. Bluijs, dat dus de vader. Uh, ja. En, en, dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee, ja. echt. Uh, iemand. Natuurlijk. Uh, ja, is echt, echt iemand van de natuur. Leuk Al, is natuurlijk bij de padvinders een gezeten, een, weet je wel. Bij ja. een bijzonder een bijzondere uh, uh, groot groot stuk land.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 En daarom wordt er ook heel veel gebruik van gemaakt. 1,4 miljoen is de laatste telling aan recreanten. Het. In één jaar? In één jaar. Zo, dat dan, is veel, ja. Maar je hebt, hebt, hebt duimverslaafden, hè? Ja. Dus die komen elke ja. dag. Ja. <laughs> zeg maar. Zeker wel. Maar wij kwamen er al twee keer per week. Ja, leuk. Ja, ja. En dan loop je van de Brede -Rode straat ga je er dan in. Ja. Weet je al? En dan kom je helemaal tot het uh, En dan ja. uh, loop je via uh, uh, Zandverslaan ja. weer terug. Ja. Hartstikke goed rondje. Nou, het is in ieder geval een prachtig gebied, Gier, Wat, ja. hoe gaat het er momenteel in de Waterleien duinen? Ja, nu? Ja, prachtig. Ja, nu is het of het mooiste Ja, jaar. ja geloof Als ik, ik he? je Nu ja. gaat ik zou iedereen bijna verzand voor het nou Hoeveel, hoeveel duizenden inwoners hebben we hier eh uh, nou, 17, uh, 17, 17, 17, 17, Ja, 17. En uh,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 Je kan ook online kan okay. je dat bestellen. Dus je kan er ook bij de straat in. Ja. of bij Tilana en Spat. En een jaarkaart, dat kost eigenlijk helemaal niks. Dus dat is 10 euro per Oh, want ik dacht ja. anders wordt het wel duurder. Als je elke dag komt, als je verslaafd bent. Ja. <laughs> dan moet je elke dag 1,50 betalen. Ja, maar zo is nee, het niet. Nee, nee, goed, nee Dan betaal je dan gewoon. Dan wordt het opeens 10 euro. euro. Ja. ja, en pas vanaf je 18e jaar. Hè. Daarvoor ja. is het gratis. Okay. om de jeugd ook een beetje achter de computers weg te trekken. Ja, en uh, gaan lekker ja. in de duinen zitten. Ja, je ziet best veel uh, jonge mensen. Uh, ja. Ja. met families, ja. ja. goede zaken hoor, ja. Zaak, ja. en ook uh, cultureel uh, of uh, multicultureel uh, ja. steeds meer en ja. dat is in de coronatijd uh, echt toegenomen. Ja, die gaan, er, oh, natuurlijk, ja. die, die komen daar mensen met grote groepen, lekker, ja. lekker picknicken ja. en uh, dat mag allemaal natuurlijk. En mijn dat vader kwam er altijd die, met schoolkinderen over, over dat vliegtuig. Oh ja, dat, wat daar het uh, oh, ja. vliegtuig neergestort ja. in de oorlog. Het vliegenvloot in de Halifax. Ja. Ja. Ja, ja en dan ging hij over vertellen oh ja ja heel ja, ja daar komen we nog elk jaar hè. 13 april is hij neergestort en dan komt de school de duinroos die ja? heeft hem uh, oh, geadopteerd en dan komt er ook uh, de, de, de, de de de trompetblazer oh ja uh, de lastpost te oh, nee. blazen woon hier Rietveld okay. en uh, helemaal net in, in, in het kostuum. Als en, eerbetoon. Uh, ja, als eerbetoon. En Mooi. dan uh, gaan ze het wel helemaal zoek, zingen, één compleet in ieder geval. Ja. En uh, het Engelse volkslied. Hè, want die ja. Uh, ja, er waren Engelse, veel Engelsen die in dat vliegtuig zaten die omgekomen waren. Huh. Dus dat is altijd nog mooier dat dat er is. Absoluut, zeker weten. Ja, ja. hey, Gerard, ik wilde het, uh, want alles staat in bloei nu, maar uh, ik wilde het even over de dieren hebben. Want ik lees hier in het blad Struinen, een mooi ja? blad, ja. He, de lente-editie van Struinen. Ja. Uh, in de Am Amsterdamse Waterrein duinen lees ik ook dat uh, de konijnen weer eventueel terug... Er, staat een, er is in Nederland onderzoek gedaan naar de herintroductie van konijnen en de eerste proeven zijn gestart en waternet onderzoekt of het mogelijk is deze nuttige graven en knagers terug te brengen in de ABD. Ja. Maar die waren er toch al, die konijnen ja. of niet? Pff, maar het staat hier ook ingeschreven geschreven. Ja. dat gaat ja. uh, uh, enorm achteruit, enorm. Oh, ja. Het is dan nooit zo laag geweest, zo oh. hard achteruit. Gegaan. Ik dacht dat ze weer een beetje opkwamen of niet? Nou, ik kijk, wij hier in Zandvoort, daar lijkt het op, want de zeereep en hier in de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 Ja, daar ja. hoor je het niet. Elke dag hoor je het tientallen keren over die stikstof wat hier naar ja. beneden dwarrelt ja. overal in heel Nederland. En waar we wat aan moeten doen. Het is net of het alleen hier is.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 zo, maar je moet wel weten hoe denken ja. en hoe leven bijvoorbeeld konijnen, reeën, ja. herten. Ja. En um, dus eigenlijk wil je het goed in je vingers hebben. We alle puzzelstukjes goed gevallen zijn. Zo ja, noemde ik dat altijd. Hm. Dan duurt het wel vijf tot tien jaar voordat, je, voordat je, je het een beetje echt in de, in, de, in de vingers Op jouw level zit. Ja, ja, ja. nou ja. <laughs> ja, ja. En, en, dan, en, en dan moet je nog... Je moet,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 Dat heeft ook wel weer nadelen soms voor, voor bepaalde verstoring van dieren. Mm -hmm. Maar als ze zich daar netjes aan afstand houden en zo, ja, dan, ja. Uh, dan zijn wij ook tevreden. Ja. Wij lopen ja. vaak mee ja. met uh, Joke Bijs. Ja, natuurlijk. Uh, Joke Joker weet natuurlijk ja. ook heel veel van, ja. van, van, uh, ja. van alles wat daar bloeit en groeit. Die ja, doet uh, dat al jaren. Leuk hoor. Ik had hier een klein doosje mee. Oh.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 Ze pakken ook de libellen. Die, die jagen op libellens. Daarom ja, kunnen ja. ze zo verschrikkelijk hard. Hm. En dan eten ze zo'n ze op. Maar voordat ze hem opeten, knippen ze eerst die vleugeltjes eruit. Oh, en die dwarven ja, dan naar beneden. En dat schittert dan soms in de zonnetikken. Valt daar nou naar beneden. Ja, ja, ja. En je ziet hier Mooi zelfs aan dit vleugeltje. Ja. Uh, het is net zo'n zo herfstblad. He, die ja, helemaal. Ja. Weet je, die je wel eens op de grond ziet liggen. Want je ziet zomer. zelfs die happer eruit, hè? Ja. Van. Uh, van die gierzaam. Ja, het lijkt wel of alle primaire kleuren erin. Zitten er blauw en ja, rood. Ja, het ja, schittert. Uh, ja, daarom zag ik hem ook vallen.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 Ja. Nou ja, daar, daar zijn we geboren, zo'n beetje in die ja. hoek. Dus, uh, ja. Daar hebben ze ook meer ruimte. Uh, de Amsterdamse waterleidingduinen op zich is eigenlijk te klein ja voor, voor een wolf al. 3400 ha okay. lijkt heel groot is ook heel groot maar voor een wolf is dat te klein te klein ja het, ja het probleem dan het oversteken dat hebben wij het niet nee mm -hmm. ja, dat klopt wij hebben gewoon dat is de kennen van duinen ja. ja. Kennen we duinen, ja. duinen ja. heeft dat wel en die is ook groter mm -hmm. dus het zou kunnen um, nou, het wordt nog wel een dingetje dan. Als hij hmm. wel zou komen met dat struingebied van ons. Weet je, ja, ik denk dat mensen dan nog wel... Uh de wolf die schrik van de mens en de mens schrik van de wolf dan. Ja. Eh. En ik denk dat het schrik van de wolf ook weer. Ja, ja, ja. ja, want dat, ja maar ja. zeker dat, die, dat die, hij gaat, zeker naar een aantal, uh, al zou dat zo komen, ja. wat herten ja, wegvangen. Dat, ja. Maar niet alleen herten, ook, ook, ook andere dieren, schapen, uh, reeën. Uh, ja, ja. Ja, maar zie, zie jij het gebeuren dat, dat, dat die hier nou, ecologen, zou kunnen komen? Hebben ja, jullie ja, heb heb het er onderling wel eens over gehad? Ja, ze ja, ja, ja. ja.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 uh, Dunea, zeg maar, hè, langs uh, Zuid-Holland, zo naar ons toe komen. Ja, via Den Haag, uh, scheen, ja, ja, uh, dat, noord noordwijk ja, ja, want daar heb je ook ja. hele plekken natuurgebied. Ja. Ja. Dus ja, het, het, nou, je, je, je hebt heel erg mensen, enorme voorstanders van de wolf en mensen die neutraal zijn. Ja, ik ben, ik ben neutraal, laat ik het zo zeggen. Ja. Van, uh, ja. ik, uh,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 dus, nou... We wachten gewoon weer af. Ja. Ja. Maak jij het nog mee, denk je? Ja. Je, je werkt nog een ruim een jaar? Ja, ja niet, in dat jaar niet. Dit jaar niet, nee. Dat durf ik, nee. ik heel veel op te zetten. Nee hoor, dat gebeurt. Nou, zeg nog maar, maar één keer waarom mensen naar de, naar de waterlijn en moeten komen. Juist in deze tijd. In de ja, momenten. in deze tijd is het eigenlijk de mooiste tijd. Wat ik al zei, die, die ja. bloeien, niet, niet alleen die meedoeners, Maar ook de viooltjes zijn aan het bloeien. Uh, je ruikt de camperfolie bijvoorbeeld in de duin. Uh, je, mag, je mag struinen bij ons. Ja. En uh, je hoort alle, de nachtegaal hoor je nog steeds volop zingen, want die Mooi. hoopt nog steeds. Het mannetje hoopt nog steeds wanhopig de laatste mannetjes ja, op ja. een vrouwtje. <laughs> he, dan pas houdt hij op. Ja. <laughs> dus nee, dat is één groot genot voor je reuk, voor je zin. Ik had, voor, ik voor had je één ogen. vraag nog. Zou je het water wat in de waterwervelduinen uh, uh, uh, het is het is zo helder, ja. zou je dat kunnen drinken? Nee, want nee? er zitten uh, kijk die bacteriën, die virussen zitten er nog in. Ja, ja. Dat zie je, die zie je niet. Nee. en die worden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 Ja? Met een excursie. Dat doe ik een beetje stoer. Hè? Dat hoort geloof ik bij een boswachter. Dus dan ja. doe ik een heel klein handje. Schep ik eruit. En ik weet precies het punt waar hij het meest gezuiverd is door het zand. Ja, precies. En dan proef je gewoon, proef je echt die grondsmaak. Hij is er zelf nog niet op kleur en smaak ja. gemaakt, het water. Nou, je ziet er nog goed uit, ja. Is, Volg <laughs> Ja, volg hem wel mee. Ja, dankjewel. Hey, uh, Oké, okay, hartstikke bedankt. Uh, dus allemaal naar de waterlijn daar. Ja. Want voor je, het weet is het naai. Ja.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 It hurts a bunch. The girls got going and we had much. Oh, I promise on the dime. It's the last time I had a liquid lunch. I think I've got these symptoms, and none of them will leave. They think that's a party to laugh at all my grief. It must have been a doozy. I had 200 dreams. At least I found my pillow, cause I can't buy my keys. It's hard to Ja, Dat was uh, Caro Emerald met uh, oh, oh, oh. Liquid Lunch. Ik hoor een enorme brom. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... Uh, ja, nou, we de brom is weg we gelukkig. Groen, ja. Maar volgens mij zijn we nog wel op de zender. Ja, oké. Okay. Ja, je, uh, je moet de box even uitzetten. Want het uh, gaat over eten en uh, we gaan het zo hebben over eten. Want uh, Erwin Hilbers is aangeschoven. Welkom uh, Goedemorgen. Erwin. Goedemorgen. En hij is de grote man achter de Theo, Theo Hilbers. Hilbers het uh, nee, het is Erwin. Oh, het is Erwin. En zijn is Erwin. vader was Theo. Theo was ah, ja, okay, okay. En het gaat over de Theo Hilbers vismaaltijd. Want het, ja, het heeft nog steeds die naam he, van je ja, vader natuurlijk. Ja, dat klopt. Uh, die er al, ik denk meer dan 15 jaar geleden mee begonnen is. Dat? Uh, ja, dat klopt dat? Ja, dat klopt zo'n beetje. Heel lang gedaan, hè? Ja, lang geleden. Ja, dat klopt. Ja. Tweede uh, vrijdag in.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 Uh, ja, en dat, uh, dat is eigenlijk uh, in het begin, dan lagen ze door het hele dorp, had ik in, in uh, bars, uh, restaurants... Dus of, nu heb je uh, gewoon uh, twee punten waar... Nu is het veel moeilijker. Ja, ja. uh, maar je, denk, loopt, niet, je ik, loopt niet even de bruna in om te ja, vragen hoe gaat het? Zeg, <laughs> ik zeg, ik loop elke keer dat ik denk van, ik ga even vragen hoeveel er ons zijn. Ja. Maar nee, nee dat, daar ben ik mee gestopt, omdat ik, uh, ik heb gemerkt dat... Uh,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 Je hoeft er niet aan te verdienen. Nou ja, ik, nee. ik, ik wil er niks aan overhouden. Nee, en nee. Uh, Daar blijft altijd wel iets over. En dan ga ik uh, de eerstvolgende zangavond van uh, de wapenzangers ga ik, uh, naar het wapen toe. En de ene keer uh, doneer ik het uh, dat ze er een kerstcadeautje ja, voor, ja. voor de club ja. verkopen. En de andere keer uh, geven ze een rondje. En dan is het op.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 Ja, dan, dan heb je wel een, een, een clubje nodig die, die daar uh, een beetje... En dat zijn de wapenzangers, hè, dat momenteel? Dat zijn de wapenzangers, die ja. hebben dat okay. heel, uh, heel actief uh, overgenomen. Leuk. Het, het leuke daarvan is dat, uh, nou ja, de wapenzangers die nemen al hun boeken met, uh, met uh, de zongteksten mee. Uh -huh. Die worden uitgedeeld. Die beginnen te zingen. Dus het is eigenlijk één groot feest. Ja. Ja. En dat is een, uh, is een hele leuke toevoeging. Uh. En, ja. en dan krijgen mensen kroketjes. Ja, ja, kroketjes En daarna een uh, grote kabeljauw. Ja? Met, uh, met wat salar en wat toebehoren. Okay.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 ik kan zelf kan ik een aardige pannezoet maken. Mm -hmm. En als ik tegen jou zeg: van nou, dit is het recept, ga jij aan de slag, dan gaat Wordt het, het niks. anders maken. Om ja. er maar eentje te hebben die zegt: ja. hij hey, ja. ja, smaakt toch anders? Ja. ja, precies. Dus toen zijn we gewoon helemaal overgestapt. We, vorig jaar zijn we begonnen met, uh, met die granale kroketjes. En als je dan nou gaat kijken naar de gezichten, dan werd dat heel goed, uh, goed ontwikkeld. Ja, iedereen vindt die lekker ook natuurlijk, dat ja, leuk. die genade roketten. Vindt, vindt iedereen lekker, lijkt mij. Ja, ja dat toch? Zijn ook, ze zijn ook wel lekker. Ja, ja, begrijp ik, ja. Ja, nou ja, daarna een, een, een, een van jou uh, van tweeën. Ja. Ja. Uh, nou ja, je moet maar eens uit gaan eten voor 15 euro. Dat, nee, dat, ga dat je gaat nergens op, gebeuren. Nou, niet. Nou, Ga eens naar een Facebook toe en zeg ja ja ja ja nou ja ja precies ja en maak het maar het is allemaal want ook kroon die Thomas die die dan nu ja de recepten slaat na het overlijden van zijn vader heeft ja de zon van om ja ben ik heel erg blij mee dat begrijp ik want Jaap was ook altijd goed uh, Jaap, ervoor. Was, uh, ja, en Ja, toppelig. Ook daardoor is het een succes. Ja, want begrijp ik. Je. Nou, je kan wel wat leuks organiseren. En je kan wel zeggen: van nou, weet je wat, uh, doe voor een, voor een schappelijk prijsje. Uh, twee tientjes, want dat is ook nog geen geld. Nee. Volgericht, je gericht in ja. de consumptie. Die is zo. Maar ik wil het gewoon zo laag, drempelig ja. mogelijk maken. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat je begrijp ik? Tuurlijk. Zegt. De doelgroep. Uh, ja. Is toch 50 plus. Ja. Yeah? Dus ziet... nou, maar ik heb er al, uh, de laatste foto's een hoop jongeren gezien, ja, dat klopt. hè? Ja. Dat leuk. Klopt. Ja. Dat klopt. Want je ziet ook weer een ja een stuk. Ja, een geweldig, toch? Van van, uh, van ja jongere mensen. Ja, dus dat, leuk. Dat is, maar nogmaals het, het laagdrempelige uh, dat, dat dat. Wil je er gewoon inhouden in waarschijnlijk? En nogmaals, uh, dat ik daarmee ben begonnen, uh, heb ik het uh, gelijk de Theo Hilbers-Wisma tijd genoemd. Ja, dat is heel slim. Ja. ja. Uh, ja. Heeft Jaap je, Kroon het zelf ook ja. nog meegemaakt? Ja, ja. Ja, ja zeker. zelf? Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. ja. Okay. Dus, ja. hey, en uh, ik zag ook uh, nog iets. Dat jullie op 30 juni nog naar ja. de huidende duinen gaan. Is dat de ja. eerste keer of niet? Dat is de eerste keer. Wat hartstikke leuk. Ik wat ben, wat, wat uh, goed uh, ga je daar doen? Ik benaderd door uh, Nicole Teunissen. Ja. Die, uh, die regelt daar. Ja, de, de, de, de act, activiteiten. Hè, ja. En uh, activiteiten. En die zegt van, joh, ik uh, vind het wel leuk om dat te doen. Dus daar hebben we een kort gesprekje mee gehad. Nou, dat was eigenlijk zo geregeld. Dus dan gaan we 30 juni gaan we daar nog een keertje doen. Wat was hartstikke leuk. goed. Ja. Maar voor hoeveel mensen is dat dan? Uh, Geen Nee. Ik nee. kijk voor alle bewoners. En, en, en die moet ook 15 euro betalen? Die moet of? 14 euro betalen. Oh, 14. Omdat, uh, kijk, het wapen regelt hier de consumpties. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Ik heb met het wapen een afspraak. Ja, voor, voor een bepaalde prijs. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Zodat zij daar ook een stukje sponsoring ja. in doet. En uh, Nicole die regelt de consumpties. Ah, uh, oh, wat goed. leuk. Ja, ja. ja dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Maar dat is hartstikke leuk. We kunnen... We hebben even gekeken naar de stoelen binnen en buiten. We moeten natuurlijk eventjes kijken hoe het met het weer is. Ja, tuurlijk. Wij zitten hier altijd buiten. Met mooi weer vaak, hè? Met mooi weer. Ja. Eigenlijk altijd. Ja, eigenlijk volgens mij. Ja. En uh, ja, daar zit je natuurlijk toch wel met uh, allemaal oudere mensen. Tuurlijk. Die het wat sneller koud hebben. Ja,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 en nou, ik kan zeggen denk ik dat het ook wel handig is. Hè? Want het wordt natuurlijk allemaal vers gebakken. Ja, ja. Ja. Elk stuk vis uh, moet er 6-7 minuten in, in de oven. Ja, ja. Nou, als je er 200 doet, uh, reken maar uit. Ja, die ja. dus, uh, Nee, bezig. Nee, ja, ja. ja. Dan moet je een grote pan hebben. Nee, een grote. Ja, dat ja. Ja, heb oh, dat maar dat heb je ook wel dat natuurlijk. Een bank uh, Ja, Ja, ja, ja. Mooi. Ja, ja. Het, het kost even tijd. Begrijpen. En voorlopig willen we het blijven doen, denk ik. Niet? Ik uh, blijf het... Uh, ja. Uh, ja, ik zeg ik, ik, uh, wel eens zolang ik kan praten en lopen, blijf, ja. Het, ja. Dus, ja. blijf ja. ik dit. Hé, hey, maar Erwin, uh, de, als je met meer dan vier personen wil komen, dan moet je even reserveren, ja, hè? Nou, je moet niet, maar als je bij elkaar wil zitten, wel. Ja. Ja, dat en en hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat? Uh... Nou, dan kunnen ze mij een, uh, een appje sturen of even bellen of een e-mail. En dat e-mailadres uh, is eigenlijk heel makkelijk, maar dat is echt. ErwinHilbers at gmail.com. Nou, uh, of en, ze kunnen uh, je telefonisch ook bereiken. Of telefonisch, dat is 06 28 29 27 94. Nou, 06 28 50, 29 27 94. Ja.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 Ja. Ja, is het en, uh, ja. Ja. is een mooie eer ook aan je vader. Hè? Theo ja. Hij is een ja. belangrijke man geweest, ja. VVV-directeur, ja. uh, ja. ja. ja. ja. ja. een heleboel. Als we daar ja. praten, praten, ja. Ja, dan, dan, dan, dat, dan je kunnen we het volgende uur is. nog wel <laughs> mee vullen. maar gaan dan dan we. hoe lang, lang jullie hier zitten, zitten maar ja. die tijd die praat ik nog veel. We hebben nog meer gasten helaas. We wensen je heel veel succes, met hopelijk met mooi weer. Volgens mij komt er prachtig weer aan, dus het kan 9 juni ook nog wel lelijk zijn, toch? Jullie vol ja. mij altijd mazzel met het weer. En Absoluut. dat is een goede zaak. En heel veel succes. Ja, heel veel succes Dankjewel. en een goed Hartelijk bedankt. bedankt. <laughs> okay. We gaan uh, afsluiten dit uh, uur met uh, een klein stukje muziek. En uh, de muziek is al, uh, uh, trouwens uh, dit keer uitgezocht door uh, Leo van S. Dat hebben we nog niet gezien. Leon van S die ook de techniek doet. het niet. Wat vind ik hè? Hey, dankjewel dank Ja. Ja. de de radio? Ik Singing in the get up.